Drie uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In Toulouse is de verdachte van zeven moorden nog steeds niet opgepakt. De politie heeft zijn huis nu 24 uur lang omsingeld... en aan het einde van de avond zijn er drie explosies geweest... bij de woning van de verdachte. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren die bedoeld... om de 23-jarige Mohamed Merah te intimideren. Door de explosies is de deur uit de woning van Merah weggeblazen...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 Het weer, het is helder, maar in het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag volop zon en gemiddeld 17 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. En toen was het lente in Limburg. Over de wei ligt de vaas Geen gedrang, geduw, gewurg Een statisch schip, rust op de maas Het licht daarin zichzelf te dromen Met zijn onwaarschijnlijk rechte mast Langs de kant staan scheve boom het anker houdt de aandacht vast. Straks gaat hij los, dan mag hij varen. Dan kijkt de schipper voor zich uit. Dan schrikt hij op van te veel staren, van het zwaar brommend geluid. Dan ziet hij heel blauw, rode kleur, het lage licht. Laat hem verblind, mengt Diesel zich met koffie, geert. als voor zijn oog het feest begint. De wolken over boerderijen, de schaduw op de witte muur Hoe de stroom het land laat glijden, langs de oude groene schuur. De blik verdwaalt hier in het zuiden. Op deze middag loom en traag hoor ik de klank. Van klokken luiden, het kan maar weer niet op vandaag. En er verspreidt over de nacht, denkt anders, platen die in het teken staan van de lente. Want die is twee dagen geleden begonnen en dit was daar eentje van. Uit het project Herberg de Troost. voor de Rowenaerzen in ABN trouwens. Met lente in Limburg. Rowenaerzen. met als boegbeeld Jacques Poels... die binnenkort weer een aantal optredens zal gaan doen. Ze zullen 8 april aanwezig zijn op het Borna Porsche Festival. Op het wat? Op het Borner Porsche Festival. Ofwel op het Paasfestival in Born, ja. In ABN. Daar zullen ze optreden, dat zal dan plaatsvinden op eerste paasdag 8 april. En dan... Even kijken, nee, dat zal zaterdag plaatsvinden, de dag voor uh, Pasen. En op uh, Pasen zelf, dat is dan de uh, eerste paasdag... dan zullen ze in Scheendel verschenen, de Rowenaise. En dat treedt op bij uh, het Paaspopfestival. Ja, Daar hebben ze dus nog uh, her en der wat optreden ze de komende zomer. Rowenaise. En je hoort ze dan hier met uh, Lente in Limburg van drie jaar geleden. eens bij de Varen op Radio 1... waarin in dit uur aandacht voor muziek die gekoppeld is aan beelden. Ik laat je weer een paar muziekjes horen die gebruikt zijn bij een tv-commercial. En ook muziekjes die te horen zijn in films. Dat kan je niet zeggen van deze plaats. Dit is van een goed verkochte verzamelcd cd... met het beste van Neil Diamond. Young child with dreams Dream Every dream on your own When children play It Seems like you end up alone Papa says he'd love to be with you If he had no time So you turn to the only friend you can there in your mind shiloh when i was young i used to call your name when no one else would come shiloh you always came and we play young girl with five I wanted to fly She made me feel like I could Held my hand and I let her take me Blind as a child All I saw was the way that she made me smile She made me smile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 Neil Darman, die op dit moment een heel goed verkocht album heeft. En dat is dan een album met allemaal oude hits onder de titel Very Best Of. En die kun je vinden in de Nederlandse album Top 100. En de man is nog steeds actief. Hij geeft nog steeds optredens, voornamelijk in Amerika... Optredners in Europa zijn voorlopig niet gepland. Maar als je hem wil zien, je kan in oktober terecht in Las Vegas. Om er eens iets op te noemen. Dus dan moet je wel een hele grote fan zijn. En heel diep in de buidel kunnen tasten. Wil je hem daar gaan zien zingen? Neil Diamond, met Shiloh. 6 september, deze band op het Maliveld. hoor ik het al op het Maliveld dat iedereen meezingt. Oh, oh, oh. <laughs> Dit soort ding. Alsof het ervoor gecomponeerd is. Deze veldmeezingers, zoals je dat kunnen noemen, je hoorde Paradise van Coldplay. En wat ik al zei, 6 september, dan staan ze op het Malieveld. Nogmaals gesproken een gelegenheid om daar te demonstreren... <laughs> Maar nu is dat dan een openluchtconcert. Uh, Niedeling Coldplay zal daar optreden. Er zal ook een voorprogramma zijn. En in dat voorprogramma zal je kunnen kijken en genieten van... Uh, Marina and the Diamonds en Frank Ocean. Oh. Marina en the Diamonds heb ik eens eerder van gehoord. Maar Frank Ocean, da, daar ga ik volgende week van draaien. In de rubriek uh, onbekende namen van uh, pop -offices. En dat doen we straks ook weer tussen uh, vier en half vijf. Dan gaan we weer even drie namen lichten die staan op een affiche van uh, Pinkpop in dit geval en ook uh, Rockwerchter. volgende week gaan we dan uh, dat affiche van Coldplay uh, bekijken. En Frank Ocean laten horen. En ook iets van Marina and the Diamonds. Want dat kent ook niet iedereen uiteindelijk. Goed, ik laat je nu muziek horen. Twee muziekjes die te horen zijn in de film Alfred Naps... die op dit moment in diverse bioscopen draait. Er zit er wat geschiedsvervalsing bij, want zo is er bijvoorbeeld in die film... Een liedje dat heet You Belong To Me, dat dateert uit de jaren 50. Toen is het gecomponeerd, terwijl de geschiedenis zelf van Alfred Nop zich afspeelt aan het eind van de 19e eeuw. Maar dat maakt het liedje niet minder interessant. You Belong To Me, ik laat je hier de uitvoering horen van de Dupreeze uit 1964. Je hoorde de stemmen van de Dupuis uit 1964 en zij zongen You Belong To Me. Een melodietje dat in een andere versie te horen is in de film Alfred Naps. En dat geldt ook voor hetgeen wat ik je nu laat horen. Namelijk een heel oud-eers volkswijsje. Het wijsje, de melodie, is ook het onofficiële volkslied van Dublin. En dan heb ik het over Molly Malone. In de film Alfred Naps wordt dat op een gegeven moment vertolkt door een mannenkoor... Maar ik laat je een versie horen van een, een Ierse dame. En deze Molly Malone, daar gaat het niet over, dat is Molly Malone. Dat was namelijk een meisje dat uh, visproducten verkocht in de straten van Dublin. Ze kwam vroegtijdig aan het eind, het was vroegt, uh, vroeg op jonge leeftijd overleden. En in 1983 is een melodie geschreven over die Molly Malone jaren later is er zelfs een standbeeld in Dublin geplaatst van Molly Malone. Maar goed, zoals ik al zei, ik laat je hier een versie horen van een Ierse zangeres. En het is een hele fraaie versie. Sinead O'Connor. In Dublin's fair city Where the girls are so pretty I first laid De, de kippenvelversie hoor, van Molly Malone, een oud Iers volksfeestje dat je hier hoorde in de versie van Sinead O'Connor. En zoals ik al zei, de melodie is ook te horen... maar dan door een mannenco vertolkt in de film Alfred Knops, net als dat eerder gedraaide You Belong To Me. Alfred Knops waar gaat het over? Dat is een verhaal dat zich afspeelt aan het eind van de 19e eeuw in Dublin. En uh, Albert Knops, uh, zo heet de hoofdpersoon Albert Knops is als uh, obere werkzaam in een zeer luxueus hotel. Uh, alleen Albert Nobbs is niet een man, maar een vrouw. En hoe komt het dat uh, deze vrouw als man vermomd gaat werken in een hotel? Op dat moment uh, eind 19e eeuw was het uh, voor een vrouw heel moeilijk om aan geld te komen. En uh, de dame in kwestie die zat in geldzorgen zag op een gegeven moment een advertentie staan voor obers. En toen dacht ze van, dat is de manier om geld te verdienen. Ik, euh, ik doe een strak corset aan, euh, ga mijn haar knippen. En op die manier is ze gewoon solliciteren bij het hotel. En werd zij aangenomen en heeft zich euh, jarenlang verdienstelijk gemaakt als euh, ober in dat hotel. Maar die vermomming, die bracht haar niet altijd de vreugde die ze wenste. Verder zal ik er niet te veel over vertellen. Het is in ieder geval een film die best wel de moeite waard is om te zien. Albert Knops, de titel daarvan. Nou, hadden we hadden wel zojuist even Sinead O'Connor. Ik laat je nog uh, meer horen van Sinead O'Connor... want de dame is nog steeds actief. Hij heeft net een nieuw album gemaakt onder de titel... How About I Be Me. En daarvan laat ik je nu de single horen. The Wolf Is Getting Married... de stem van Sinead O'Connor. Nieuw materiaal van haar, zoals gezegd, is te vinden op een zeer recente cd... die van haar is uitgekomen onder de titel How About I Be Me and You Be You. De titel van het nummer The Wolf is Getting Married. En binnenkort zal Sinead O'Connor op de Nederlandse televisie te zien zijn... want zij is geïnterviewd door Yvonneer... Dat wil ik in ieder geval zien. Die twee op de buis. Wanneer het wordt uitgezonden... Als ik het weet, zal ik het hier vermelden in de nacht. Niet anders bij de vader op Radio 1. Een andere film die op dit moment in een aantal bioscopen in Nederland te zien is, dat is de Italiaanse film Terraferma. Het gaat over een vrij actueel onderwerp, namelijk over Noord-Afrikanen die in gammele bootjes komen naar uh, Italiaanse eilanden en de problematiek die daar dan is, de autoriteiten die van die kleine eilandjes die willen dat de aangespoelde Noord-Afrikanen zoveel mogelijk uh, op zee blijven, maar daarentegen heb je dan de bewoners zelf... van de eilanden die vinden, ja, dit kan je de mensen niet aandoen. Nou, dat soort problematiek, dat komt aan de orde... in die uh, interessante film Terra Terraferma. Als de film is afgelopen, dan krijg je zoals gebruikelijk de aftiteling. En bij die aftiteling wordt dan weer een Frans melodietje... met een melodietje, een chanson dat je kent van uh, Noir Désir. En je hoort het hier in de uitvoering van Sophie Unger... Ja, Noir de hier. Die ken je toch van Le Vaux-Nous-Portera? Je n'ai pas peur de la route, Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien, avant l'emportera. A la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaît. Années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destins en on nous pose et qu'est-ce qu'on en retient? De aftiteling van de film Terra Ferma. Je hoorde de stem van Sophie Unger. En zij zong. dat wat Noir Désir ooit tot een grote hit had gemaakt. namelijk Le vent nous partera. Dan nu aandacht voor twee melodietjes die in de reclame zijn gebruikt op de televisie. Als je wil snoepen en rotte tandjes wil krijgen. <laughs> dan hoor je Brian Ferry. Let's stick together. Drie minuten lang achter elkaar. Let's stick together. De stem van Brian Ferry. En in de tv-commercial. Dan hoor je zo'n 20 seconden daarvan. En dan wordt het gebruikt door uh, snoepfabrikant uh, Twix. Hun zoethoudertje. Daar hoort dan deze muziek bij. Wat ook een mooi gezicht is. Zo <laughs> zeg ik het zelf. Jennifer Lopez in een Fiat 500. En daar hoort dan weer deze muziek bij. Until it beats no more. Van Jennifer zelf. it hard for me. Melodie op de achtergrond zoeft Jennifer Lopez voorbij... tijdens de tv-reclame, al zittende en sturende in een Fiat 500. De tijden veranderen inderdaad. Uh, in de jaren 60, als je dan in een Fiat 500 reed... dan was het uh, dat men recht naar, naar je keek. En in de 21e eeuw dan heb je zoiets van... No, no. Doe maar tijden veranderen, maar de modellen zijn ook veranderd. De Fiat 500 uit de jaren 60 is niet meer de Fiat 500 van de 21e eeuw. Goed, tot zover dan uh, de autorubriek en de muziek die daarbij hoort. Uh, Neem we even mee naar een film. Les Bien aimés is een uh, Franse film die de afgelopen maanden... in een paar theaters in het land heeft gedraaid. Het van de film is dat het uh, ja, een soort musical is. Het uh, spel wordt afgewisseld met... Uh, met liedjes die dan ineens gezongen worden. Het verhaal van uh, Labien en May speelt zich af in uh, verschillende decennia. En de hoofdfiguur die wordt ook daardoor door verschillende personages uh, uitgebeeld. In de 21ste eeuw wordt de hoofd, het hoofdpersonage uitgebeeld door Catherine de Neuve. Waar gaat het om? Het gaat om een uh, eerste instantie jonge dame die. Uh, per in de prostitutie terechtkomt en degene, de man waarmee ze het, het allereerst doet, die heeft ze nooit kunnen vergeten, die heeft ze, daar is ze altijd van blijven houden en omgekeerd geldt hetzelfde. Het gevolg daarvan is dat ze elkaar in hun leven voortdurend tegenkomen. Zo ook op veel latere leeftijd. Nou, zoals ik al zei, de film die bestaat uit diverse chansons... die tussen het spel gezongen worden. Een musical geheel is het. En ja, Catherine Deneuve is een voortreffelijke actrice. En ook artieste. Maar zingen kan ze minder goed. Dus het liedje dat ik nu laat horen... Je ne peux pas vivre sans t'aimer... dat is min of meer op haar lijf geschreven. Het is een uh, vrij vlakke melodie, maar voordragen dat kan Catherine Deneuve wel. Luister maar Moi j'attendais qu'on se déteste. Rien ne viendra plus à présent de nos amours. Ce qu'il en reste Si peu de chair Tellement de sang Si peu de chair Tellement de sang Tu n'es plus là Rien n'a changé Le problème Est le même Tu sais Sans toi oui mais ce qui me tue mon amour c'est que je ne peux vivre sans t'aimer Moi j'attendais qu'on se délite Rien ne viendra plus je le sens Comme vite Comme désormais, tout semble lent. Comme désormais, tout semble lent. Tu n'es plus là, rien n'a changé. Moi j'attendais. Le problème est le même, tu sais. Mee. Ik weet niet of die nog in de theaters draait op dit moment. Anders zal zeer binnenkort wel de DVD beschikbaar zijn... met daarin, in de hoofdrol, in die film Catherine de Neuve. Je hoorde Catherine de Neuve zingen... Je ne peux pas vivre sans t'aime. Zoals ik al zei, het is een musicalfilm. Diverse chansons die komen voorbij. En er is ook één Engels liedje in te horen. Daarvan laat ik je even een fragment horen... omdat het wel een hele rare versie is... Inderdaad, de Ray Davis-compositie die in die film lert bien en mee te horen... is in de uitvoering van een Annika. Wat beroert de uitvoering. Vandaar dat ik de officiële versie, die vier minuten duurt, maar bespaar. Zoals ik al zei, het is een Ray Davis-compositie. Die heeft dat gecomponeerd ten tijde van de Kings. Alleen, die hebben het zelf nooit officieel op de plaat gezet. Na de hand zijn er wel... Versies van uh, Ray Davis verschenen van dat I Go To Sleep... maar dat is een demo-versie. Uiteindelijk heeft hij het uh, uitbesteed aan andere. Cher heeft het bijvoorbeeld opgenomen dat I Go To Sleep. En bekend is natuurlijk ook de versie van de Pretenders met Chrissy Hynde. Chrissy Hynde die ook nog uh, een periode iets gehad heeft... een liefdesaffaire met uh, Ray Davis. Maar ik laat je een andere versie horen van dat uh, I Go To Sleep. En die komt uit 1965... When I look up from my pillow, I dream you are there with me. De stem van Peggy Lee die kon je inderdaad horen met I Go To Sleep, de Ray Davis-compositie. En er was in de jaren zestig ook nog een versie van Cher van hetzelfde I Go To Sleep. Dan zoals gebruikelijk zo tussen drie en vier hier bij de nacht. Denk het anders de varen op Radio in aandacht voor de sterfgevallen van de afgelopen week En dat is er in dit geval één... Eerder gisteren toen werd bekend dat op 89-jarige leeftijd is overleden oude Afro-medewerker, oude Afro-man Herman Broekhuizen. Herman Broekhuizen die uh, vooral gespecialiseerd was in het maken van uh, kinderprogramma's op de radio. Ja, dat had je toen nog. Dus had je bijvoorbeeld. Uh, in de middaguren het programma De Tovercirkel. En een van de onderdelen van dat programma De Tovercirkel dat was het optreden van de kinderkoor Jacob Hamel, onderdeling van die Herman Broekhuizen. Herman Broekhuizen was ook de geestelijke vader van het programma Kleutertje Luister. Ja, nog nou gaat vader even vertellen over de radio van toen. Want uh, toen, in de jaren 50 en in de jaren 60... toen had je twee radiozenders, Hilversum 1 en Hilversum 2. En op de dinsdag en op de donderdag had je de AVRO... die de uitzendingen verzorgde. Nou, dat was een lappendeken aan verschillende programma's... die uh, op zo'n dag werden uitgezonden. Die hadden in ieder geval om 10 uur kleutertje luister... dat gepresenteerd werd door uh, Lili Peters. En uh, tien minuten later, dan kreeg je anderhalf uur lang... Uh, tot 12 uur in ieder geval... Avro's arbeidsvitamine. Nou, dat laatste programma dat is er nog steeds. Tegenwoordig op Radio 5 Nostalgia. Maar ik leuk dat je luisterde, dat bestaat niet meer. Herman Broekhuizen is destijds ook componist geweest van een heleboel kinderliedjes. Ik laat je daar een van horen. die Herman Broekhuizen heeft gecomponeerd. Opa Bakkebaard. hier hoorde je het kinderkoor Kom op met dat uh, opa Bakkebaard. Zoals ik zei, Herman Broekhuizen, afgelopen dinsdag overleden op 89-jarige leeftijd. En aanstaande zondag om 12 uur, de 10.000ste uitzending van Langs de Lijn. De 10.000ste uitzending is aanstaande zondag hier via Radio 1 te luisteren vanaf 12 uur. De 10.000ste uitzending, nou gaan we maar aanstaan. Sinds de, de jaren 70 is dit dan de begintune van dat langse lijn. Je hoorde Quincy Jones met zijn orkest met de medewerking van Jean Toets Tiedemans daarin in Chum Change. En tot aan het nieuws. Koshin en het Hi-Tune...